Goedemorgen, ik ben Dilke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er vertrekken weer vliegtuigen uit Kabul. Gisteren werd het evacueren van mensen uit Afghaanse hoofdstad stilgelegd... omdat wanhopige Afghanen op de startbaan liepen en op vliegtuigen klommen. Dat is nu anders, vertelt correspondent Aletta André. Het vliegveld is sinds vannacht dus weer um, operationeel. Het wordt beveiligd door de Amerikanen. Die hebben ervoor gezorgd dat de chaos van gisteren... Uh, verdwenen is. Ja, of ook die Nederlandse vlucht die, die hierdoor vertraagd was, kon landen inmiddels. Dat weet ik niet. Er zijn inmiddels meerdere Afra Amerikaanse vliegtuigen vertrokken. Eén militair toestel had een ruim prop vol Afghaanse burgers. Zelfs de bemanning wist niet om hoeveel mensen het ging. Dat bleken er iets minder dan 800, namelijk 640. Ze zijn allemaal veilig naar Qatar gevlogen. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures in Nederland dan werklozen, heeft het CBS uitgezocht. Het is een bijzondere situatie, vertelt verslaggever Charlotte Waiers. het afgelopen kwartaal waren er voor elke 100 werklozen, dus 100 mensen die willen werken maar niet kunnen werken, 106 openstaande vacatures. De verwachting was dat de werkloosheid door de coronacrisis zou stijgen, maar dat blijkt mee te vallen. Dat komt onder meer door de overheidssteun. In Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig met het bestrijden van natuurbranden. In het zuiden van het land, tussen Marseille en Nice, kon het vuur zich gisteren snel verspreiden door droogte en harde wind. Twaalf campings zijn geëvacueerd. En een record voor de weekend, want dit is de langst genoteerde hit in de Amerikaanse hitlijst ooit. Blinding Lights staat nu 88 weken in de top 100, bijna twee jaar dus. Blinding Lights pakt het record af van Imagine Dragons. Die stonden met Radioactive 87 weken in de lijst. Het weer, de dag begint aardig, maar het trekt steeds meer dicht. En vanmiddag kan het af en toe regenen. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. Dat duurt waarschijnlijk tot 12 uur vanmiddag.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met en nu, ZFM in de ochtend. I wanna boom, bang, bang with your body, yo. We gonna rock, be lock before we take a slow, girl. Let me rock you, rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom. Bang bang with your body, yo. Bang, bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you, rock you. I'm ready Tu me comprences et non tu t'ailles. Ça je me taille ou tu tapes au-dessus d'Amélie, pas de battre Monsieur que voulez-vous, que voulez-vous Non mais de quoi je me mêle Je veux de l'air avec toi je m'en peine Alors de quoi je me mène Tu me fous plein de merde Non y'a pas de coup Chéri coco ma hum Je veux le bifton Pas de beau. Chéri coco ma faute M /m, m, pas de go-boe Appel-moi Katalé, Yamia T'aimes mm. toucher moi, je le sais bien, je le sais Appel-moi Katalé, Yamia mm. Pour qui tu te prends joie, en toi, tout déboule Le boeuf est trotter dans l'air, il est toc-toc Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je sais pas si t'es cab, en rij papa Tout be the cut-call, code code. to go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 coco fais-moi hum hum, Je veux le bifton, pas de beau coco fais ma photo Fume-moi hum, pas de beau, Appelle-moi kataleya mea, aime toucher moi, je le sais bien, je le sais Appel-moi kataleya mea Pour qui tu te prends joie en toi tout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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zandbritz. Fem, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheers. I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it?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 It's a re- Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanaf de luchthaven van Kabul zijn vanmorgen militaire vliegtuigen... met diplomaten en burgers uit Afghanistan vertrokken. Na de chaotische situatie van gisteren is de startbaan nu vrij... en kunnen er vliegtuigen opstijgen. Door tegenslagen in de internationale containervaart... blijft de prijs van zeecontainers stijgen. Na de blokkade van het Suezkanaal is nu voor de tweede keer in korte tijd een Chinese haven gesloten vanwege corona. Hierdoor is de prijs voor een zeecontainer van Shanghai naar Rotterdam vertienvoudigd. Gisteravond is in de Rotterdamse wijk Feyenoord opnieuw een huis beschoten. Afgelopen weken gebeurde dat vaker in de wijk. Niemand raakte gisteravond gewond. Het weer, eerst zon, maar vanmiddag buien. Het wordt een graad of 17.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 So me perché ho voglia di un amore vero senza FM zal volgen. FM zal 106.9 FM. Ja.